Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur van 18 graden op de Wadden tot een graad of 22 in het zuidoosten. Morgen op veel plaatsen zomerswarm met maxima rond of boven de 25 graden. AWB Verkeersinformatie: nog acht files, 22 kilometer bij elkaar. De meeste zijn niet langer dan 2 à 3 kilometer. Eentje is wat langer op de A27 vanuit Gorkem naar Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, 5 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. President Obama gaat de VS nog verder in de schulden steken... om zo Amerikanen aan het werk te helpen. U hoort Obama zo dadelijk. We gaan eerst naar nieuws over oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren. Want die moet nu toch de gevangenis in. De 89-jarige voormalige SS'er werd vorig jaar veroordeeld... tot een levenslange gevangenisstraf. Voor moorden die hij pleegde in 1944. Wegens zijn slechte gezondheid hoefde hij de cel niet in van de Duitse justitie. Maar dat is dus nu veranderd. Redacteur Aleid Steyman in Berlijn. Uh, Aleid, waarom moet hij zijn straf nu wel uitzitten? Nou, als iemand wordt veroordeeld, dan moet justitie moet er dan voor zorgen dat, die, dat het vonnis wordt uitgevoerd. En uh, die heeft nu een onafhankelijke arts boeren laten onderzoeken. <coughs> en die arts die heeft nu gezegd dat hij fit genoeg is om zijn straf uit te zitten. Maar dan wel in de gevangenis uh, die boeren die de specifieke zorg kan verlenen die die nodig heeft. Luister maar even naar hoofdofficier... wat de uh, hoofdofficier van justitie Deller vanochtend uh, vertelde: het moet gesteld zijn dass Herr Bure in einer entsprechenden Pflegeeinrichtung untergebracht wird. Er ist ja an einen Rollstuhl gebunden und er muss regelmäßig medizinisch betreut werden. Nou, hij vertelt dat boeren zitten in een rolstoel en uh, niet alle gevangenissen zijn daarvoor uitgerust. En hij heeft ook extra medicijnen, extra medicatie nodig en uh, ja, daar heb je een arts voor nodig. En nu is men dus op zoek naar geschikte gevangenis die die specifieke zorg die boeren nodig heeft, kan leveren. En zodra die gevangenis dan gevonden is, en dat is misschien wel tegen het eind van het jaar, dan gaat hij daar naartoe. Nog even ter herinnering aan Leid, waarvoor is boeren ook alweer veroordeeld? Hij nou, heeft in 1944 heeft hij drie Nederlanders in koele bloeden geliquideerd... als vergelding van acties van het uh, verzet. En Boeren zei zelf uh, in de rechtszaak dat hij handelde in opdracht van hoger hand. Maar de rechter achter hem schuldig, want uh, iedereen is verantwoordelijk... ten slotte voor zijn eigen daden. De rechter noemde zelfs de liquidaties in lafheid en achterbaksheid niet te overtreffen. Duitsland heeft natuurlijk jarenlang, decennia lang hier zich niet aan willen wagen. Waarom nu opeens wel? Waarom zitten ze er nu zo bovenop? Nou ja, na de oorlog wilde Duitsland, maar en ook de geallieerden... die wilde het land er zo snel mogelijk weer bovenop brengen. En men wilde daar liever men li daar zijn tijd en energie aan besteden... dan in het vervolgen van naties... Maar uh, in Duitsland is men daar toch in de jaren 70 en 80 een beetje anders over gaan denken. En nu is zelfs in sommige deelstaten, is men de laatste nou pakweg 20 jaar, serieus aan de slag gegaan om te zorgen dat de oorlogsmisdadigers die nog in leven zijn, dat die toch hun straf krijgen. Ja, en geeft deze zaak die nu met boeren aan dat ze misschien dan ook wel aan uh, Tweede Wereldoorlogsmisdadiger Faber iets gaan doen? Nou, daar zijn ze dus mee bezig. Kijk, Faber is destijds in Nederland veroordeeld. Wist te ontsnappen naar Duitsland. In Nederland wilde zijn uitlevering, maar hij is Duits staatsburger. Dus Duitsland levert hem niet uit. En uh, zo was de stand van zaken tot nu toe altijd. Maar nu is men toch in Duitsland bezig, de Duitse justitie... om te kijken of het toch niet mogelijk is... dat hij zijn straf in een Duitse gevangenis kan uitzitten. Dus dat is toch wel een kentering in, uh, in het beleid van Duitsland. Alijt Steeman in Berlijn, dankjewel. Ja, boeren werd veroordeeld. U hoorde dat van Arleid, voor de moord op drie verzetsmensen. En één van hen was Teun de Groot. Hij werd doodgeschoten in de deuropening van zijn huis in Voorburg. En we hebben nu contact met zijn zoon, die trouwens ook Teun de Groot heet. Goedemorgen, meneer de Groot. Dat was niet Voorburg, maar voorschoten. Oké. Okay, nou, dat is. Dank dat u ons even verbetert. Ik kan me voorstellen dat u hier lang op heeft gewacht. Ja, natuurlijk. Het heeft veel te lang geduurd, hè? Uh, hij uh... Hij is in, hoe heet het? Ik kreeg met uh, Kerst, uh, meer, vlak voor Kerst kreeg ik uh, van het Bundesgerichtshof in uh, Karlsruhe kreeg ik het officiële document dat zijn beroep was uh, verworpen. Mm -hmm. Dus dat het definitief was, het oordeel levenslang. En dat was dus half december. En uh, ja, nu zitten we al in september, alweer negen maanden later. En uh, nou ja, nou zit hij nog steeds in dat verpleegde huis. Dus, uh, dat wordt, een beetje, ja, dat wordt een beetje, toch wel een beetje ergerlijk, vind ik, hoor. Maar uiteindelijk gaat het dan toch gebeuren? Zal hij toch uh, de gevangenis in moeten, al is dat een aangepaste gevangenis? Bent u dan toch nog verrast? Uh, nou ja, uh, ik zat er eigenlijk op te wachten. En ik, uh, ik dreigde de hoop al een beetje te verliezen. Maar ik ben wel blij dat het nu toch eindelijk... Uh, Serieus, uh, serieus tegenaan wordt gekeken. Ja. Ja. U was als nebenklager betrokken hè, bij de vervolging ja. van boeren, hoe heeft u dat ervaren? Ja, dat, dat heb ik dat is heel, heel, heel nuttig en heel, uh, heel waardevol. Uh, vooral ook uh, doordat ik veel uh, hele goede contacten in Duitsland heb gekregen daardoor. Mm. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat het uh, af en toe ook wel zwaar geweest is. Jawel, maar het was toch, een, uh, het was toch iets waar jaren naar uitgekeken had en wat nou eindelijk ging gebeuren. Ja, nee, toch anders dan u misschien denkt. Ja, en uiteindelijk is het er dan toch van, van gekomen. Ja. Hoe beoordeelt u nu de inspanningen van, van Duitsland, van de Duitse justitie? Nou, uh, de, ik, um, ik vind dat ze wel, nou, nou wel weer erg gekreuzeld hebben. Ik vind dat het Bundeskriegshof die heeft het vlot gedaan. Die heeft van uh, die heeft in, in, in maart uh, of in april hebben ze de het beroep binnengekregen en die, hadden, en die hadden half december een uitspraak. En dat vind ik voor zoiets vlo, heel vlot. Want zoiets kan vaak veel langer duren. Maar uh, ik vind dat ze daarna tot nu toe uh, hebben zitten, zitten, zitten niks doen... En nu pas een beslissing gaan nemen over dat hij gezond genoeg is om in een gevangenis met een ziekenhuis opgenomen te gaan worden. En dan moeten ze dat ook nog opzoeken. Kijk, weet u, die man is al 89, hè? Ja. En dan is anderhalf jaar natuurlijk veel te lang voor zoiets. Dat is niet serieus. Ik bedoel. Ik vind, dat, ik vind dat, dat ze de rechters niet serieus nemen hiermee. De rechters hebben een uitspraak gedaan en dat ze nou weer opnieuw zo lang treuzelen, dat vind ik gewoon, dat vind ik toch wel ergerlijk, ja. Heeft het te weinig prioriteit of ligt het toch in Duitsland nog gevoelig? Nou ja, kijk, bij een gedeelte van de Duitsers ligt het, ligt het net zoals hier. maar En bij een ander deel, uh, ja, dat zijn toch nog, die hebben toch nog altijd begrip voor dat soort lieden, denk ik, ja. Teun de Groot, hartelijk dank voor uw eerste reactie. Oké, okay, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Twaalf minuten over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. President Obama dan eerst gisteravond... en het Huis van en de senaat toegesproken. Hij riep iedereen bij elkaar om zijn tweede grote banenplan te presenteren. En dat is nodig, want de werkloosheid blijft schrikbarend hoog in Amerika. En een tweede crisis dreigt zelfs. De vraag is of in the face of een ongoing national crisis... We kunnen de politieke circus stoppen en iets doen om de economie te De vraag is, zei Obama, kunnen wij stoppen met het politieke circus eindelijk en iets gaan doen voor de economie? Correspondent Wessel de Jong legt uit wat de plannen van Obama inhouden.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 Liefst, uh, gewoon laten doorgaan. Op zich natuurlijk geen uh, verrassing, want toen uh, bij die hele operatie... waar uh, Osama Bin Laden bij om het leven werd gebracht... Uh, werden documenten gevonden dat hij op zijn eigen manier... Uh, uh, 11 september wilde gaan uh, herdenken, net een aanslag. Ja, het is maar te hopen dat het niet lukt, dat het niet gebeurt natuurlijk. Weggel De Jong vanuit Washington. En nu wordt het Amerikaanse president... presenteerde vannacht zijn werkgelegenheidsplannen... ter waarde van 450 miljard dollar. Nadat de Amerikaanse beurzen al gesloten waren... eens kijken hoe die plannen Vallen ...op de Europese markten, dan vooral de financiële markten. Financieel redacteur André Meijnenma. André, hoe is de stemming onder de beleggers? Nou, die is licht negatief hoor, want we zijn allemaal zo gemiddeld. De grootste, belangrijkste beurs van Europa zo'n een half procent lager geopend. En op dit moment staan de verlies op de borden in Londen, Parijs, Frankfurt en in Amsterdam... ...van zo'n paar tien van een procent. Bijvoorbeeld AX AEX, 282 punten, verlies van een kwart procent. Wall Street, zoals gezegd, was al uh, dicht toen de plannen bekend werden gemaakt. Daar waren ze al weinig optimistisch. 1 procent ging eraf van de Dow Jones voordat die plannen bekend werden gemaakt... Azië was negatief vandaag met een verlies op dit moment van, uh, in Tokio van uh, ruim een half procent. En opvallend is, de euro staat onder druk. De euro daalt op dit moment 1 euro kost 1,38 dollar. 38. En dat is een tijd geleden dat we dat niveau nog gezien hebben. Ja, en nou ja, die, de inhoud van die plannen waren, was ook wel min of meer bekend. Hè? Maar toch het bedrag, 450 miljard dollar, was dan weer hoger dan verwacht. Werd er helemaal niemand blij van? Nou, eigenlijk niet. Want je zou kunnen zeggen, de, de omvang is wel groter. Er wordt meer geld uitgegeven dan gedacht. Want ze dachten ze is 300, het werd 450. Maar ja aan de andere kant, de plannen die dan op tafel kwamen te liggen... die zijn A voor een deel nog niet ingevuld... en B, waar ook niet echt verrassend of inspirerend. Plus dat men ook vreest voor toch het nodige politieke getouwtrek... tussen de Democraten en de Republikeinen... Plus dat beleggers eigenlijk naast deze plannen eh, ook toch een hoop kopzorgen blijven houden. Een hoop teleurstelling te verwerken hebben waar ze ook niet echt blijven worden. De economie in de Verenigde Staten kwakkelt eh, meer dan gevreesd. Er zijn meer WW-aanvragen deze week weer bekend geworden dan men had eh, gehoopt. Eh, Japan heeft een grotere krimp van de economie de, door eh, te staan dan ook was gedacht. De eurozone volgens de Europese Centrale Bank en volgens de OESO steven af op een economische krimp aan het eind van dit jaar. De FED-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Benenke... die zegt eh, ook niets nieuws over eventuele nieuwe economische stimuleringspakketten. Plus dat de Europese schuldencrisis, om het helemaal af te maken met ellende... Eh, dreigt te escaleren. Wat steeds openlijker wordt er gespeculeerd nu over het... Uitstappen, uitzetten van Griekenland uit de eurozone. Dat blijkt onder andere op de obligatiemarkten, de markten voor schuldpapier. Daar is de rente voor de Griekse staatsobligatie voor twee jaar opgelopen naar maar liefst 58 procent. Nederland betaalt voor eenzelfde lening van twee jaar slechts een half procent. Dus de Grieken betalen 100 procent meer dan voor een lening van twee jaar dan wij. Nou, dat geeft eigenlijk al aan die oplopende rente dat men steeds minder vertrouwen heeft dat het met de Grieken goed komt. Nou, André, van jou worden ze ook niet vrolijk. Ook niet. Nee, we nee, gaan de beurzen weer. <laughs> Dank fijne, je wel, hè. Fijne dag, nog. Rusland dan probeert een brug te slaan tussen de opstandelingen in Syrië... en de regering van Assad. Over het hoe en waarom spreken we zo dadelijk. Eerst naar John Bakker voor de verkeersinformatie. Files nog op taal 9. om Stolveen, bij knooppunt Raasdorp, drie kilometer. 2 kilometer op de Ring van Amsterdam, de 10 tussen Diemen en Knoopend Amstel. En op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Knoopend Lunetten, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien voor half tien, een beetje later dan u gewend bent, maar het is wel vrijdag en dus de wekelijkse column van Jeroen Wielaard. Dit is Er is geen stad zoals in de wereld. Je in love met een fantasy. Ik in love met jou. Woody Allen is vanavond een Amerikaan in Vlissingen met de vertoning van Midnight in Paris, de opening van Film by the Sea. De New Yorkse regisseur is uitgenodigd, maar heeft niet gereageerd. Zelf ga ik kijken in afwachting van de eerste draaidagen van Prinses van Tripoli. Een thriller over een voormalig Nederlands fotomodel dat aanpapt met de Gaddafis en ternauwernood aan de dood ontsnapt. Een spannend verhaal over blonde, blinde begeerten. Een regisseur is er nog niet, maar het script is duidelijk. Dat kan ook een mooie première worden in Vlissingen. Ik hou het eerst maar bij Woody Allen, vooral vanwege de viering van 10 jaar 9-11. Op de poster van Allens film Manhattan uit 1979 vormen de Twin Towers de H in de naam van het wereldberoemde New Yorkse stadsdeel. Geen denken aan toen, ook niet in het zwartste scenario... dat die ha ooit zou worden geschrapt. Manhattan blijft een van Woody's beste films... hoewel hij er zelf een hekel aan kreeg. Het is een broeierige relatiecomedie met Ellen zelf... als de gevorderde veertiger die een verhouding krijgt met een tienermeisje. Het is één en al kijken in de ziel. Zoals in alle films van Ellen en vooral in de ziel van Ellen zelf. Zo is het ook met de herdenking van de vervloekte datum... dat de Twin Towers ophielden om als een enorme ha... overeind te staan in Manhattan. Onvermijdelijk vliegen die twee toestellen er deze dagen... weer honderden malen in. Het inferno veroorzakend dat diepe wonden sloeg... in de ziel van New York in het bijzonder... en Amerika in het geheel. Ik vloog twee maanden na die 11 september naar New York. Ergens in Greenwich Village trof ik een stel kunstenaars die blij waren met de belangstelling uit Europa. New York was op zichzelf teruggeworpen. Het was door die aanslagen ineens klein geworden. Een zwaar gewond dorp aan de Hudson. Weg was de metropool arrogantie van voorheen. Ze konden wel wat troost van over de oceaan gebruiken. Op Ground Zero verrijst nu Liebermans nieuwe toren, maar de wond blijft. Amerika is dringend op zoek naar zijn oude zelfvertrouwen. Barack Obama kan dat niet geven, ook niet door het doden van Osama Bin Laden. De eerste gekleurde president uit de geschiedenis begon met grote bevlogenheid... maar is tijdens het regeren sterk verbleekt... door een complexe problematiek om groen en geel van te worden. Geen reden om hem in een smerige verkiezingscampagne zwart te maken. De bouw van die nieuwe toren is in ieder geval goed voor de werkgelegenheid. Als een hele bizarre vorm van job creation. Woody Allen zal klarinet blijven spelen in het Carlisle Café, oostelijk van Central Park. Opgeluchte klanken. Maar het is te begrijpen dat hij voor zijn nieuwste film toch liever Parijs heeft uitgezocht als decor. Zeven minuten voor half tien is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Rusland spant zich in om een dialoog tussen de Syrische oppositie en de regering Assad tot stand te brengen. In Moskou ontvangt de speciale Russische gezant voor het Midden-Oosten vandaag een afvaardiging van de Syrische oppositie. Maandag spreekt de gezant, dat is Margelov, met de vertegenwoordiger van de Syrische regering. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, vanwaar deze bemiddelende rol van Rusland opeens? Nou, Rusland is uh, dol op bemiddelen, omdat het daarmee kan laten zien dat het land invloed heeft in de regio uh, van het Midden-Oosten. Uh, eenzelfde bemiddelende rol speelden ze in Libië. Zoals bekend mag zijn, heeft dat niet al te veel geholpen. Dus de vraag is, denk ik, wel gerechtvaardigd of dat in dit geval uh, de bemiddeling wel iets zal gaan opleveren. Valt te zeggen, kies je aan welke kant Rusland staat? Ja, Rusland steunt tot nu toe de regering Assad. Ze veroordelen weliswaar het geweld van het Syrische regime tegen de bevolking, roepen ook op, uh, op om daarmee te stoppen. Maar ze zien dus mogelijkheden dat Assad in het zadel blijft. Rusland vindt dat de oppositie zich te hard opstelt, omdat ze gesprekken met het uh, Assads regime afwijzen. En gisteren voorafgaand aan de gesprekken zei president Medvedev uh, nog in een interview dat degene die anti-regeringsslogans roepen, de opstandelingen dus dat die niet per se een Europese democratie voorstaan, dat sommige van hen extremisten zijn, terroristen zelfs, dus dat lijkt me vrij heldere taal. Ja, want Rusland wil ook nog geen resolutie ondersteunen Waarom blijft Rusland de regering als staat steunen? Rusland die heeft vanuit de Sovjet-tijd van oudsher een goede relatie met het land, exporteert veel wapens die kant op, heeft een militaire basis. Eigenlijk heeft via Syrië Rusland nog invloed in de Midden-Oostenregio en dat is invloed die ze op heel veel andere plekken zijn kwijtgeraakt. En overigens is het denk ik niet alleen een Russisch dilemma hoor, wie je nou moet steunen daar, want... Omverwerping van het regime Assad is één ding, maar de vraag is natuurlijk wat er voor in de plaats komt. En als dat bijvoorbeeld Israël niet naar de zin is, dan is het risico van een oorlog in de regio helemaal niet denkbeeldig. En dat beseft ook de internationale gemeenschap zich maar al te goed. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten, dus wat dat betreft is de positie van Rusland niet uniek. Nee, en het is tenminste uh, iemand die gaat praten nu met het regime. Wat, wat vinden ze daar dan van, internationaal? Nou ja, Ik denk dat het, het Westen vooral niet zo blij is dat Rusland zich uh, toch met hand en tand blijft verzetten tegen een strikte resolutie in de VN-veiligheidsraad. Rusland heeft daar veto-recht en heeft ook aangekondigd dat ze dat zullen, zullen gebruiken om vergaande resoluties en sancties tegen te houden. Want ze willen geen resolutie steunen waarin uh, de schuld eenzijdig bij Assad gelegd wordt. Dat heeft de president gisteren uh, nog een keer herhaald. Rusland heeft daarentegen een eigen resolutie ingediend waaraan, uh, waarin geen sancties of uh, strafmaatregelen staan maar waarin de Syrische autoriteiten worden opgeroepen... om de eerder aangekondigde hervormingen door te voeren... en waarin de oppositie opgeroepen wordt in dialoog te treden met de regering. En in het geval van Libië bijvoorbeeld... heeft Rusland zich onthouden van stemming... en dat is het land bepaald niet goed bevallen. Rusland vindt dat de NAVO die resolutie totaal misbruikt heeft... en wil dus niet nog een keer laten gebeuren... en zal daarom een resolutie in de Veiligheidsraad blokkeren. Ja, en jij zei al, als die bemiddelende rol... Um, ja, Die dus zijn vooral om te laten zien dat ze belangrijk zijn in de regio. Dan is het natuurlijk de vraag of het wat gaat opleveren. Ja, nou, ik denk het niet direct. Het ligt niet voor de hand dat waar de internationale gemeenschap al maanden erover doet... dat Rusland er opeens in zal slagen om de strijdende partijen dichter bij elkaar te brengen. Natuurlijk heeft het land wel betere papieren dan eh, pakweg Amerika om een bemiddelende rol te spelen. Maar of ze ook echt genoeg invloed hebben om een doorbraak te forceren, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. Goed. Kisha Hekster vanuit Moskou. Dankjewel Kisha. FNV-bonden maken later vandaag de uitslagen van hun referenda... bekend over het pensioenakkoord. En die bonden maken zich zeer druk over de wat lager betaalde werknemer... die een zwaar beroep heeft en misschien wel eerder wil stoppen. En of die later dan nog wel pensioen krijgt, Joris, en bouwvakkers... die interesseert het geen bal. En hoe zou dat nou toch komen? Ja. Ik vraag het aan een uitvoerder. Hij is zelf 44... Um, ...werkt al zes jaar bij Van Dijk. Van Dijk, een bouwonderneming hier in, in, in Hardenberg. Om waar, waar, waar ze nu aan het bouwen zijn aan een brandweerkazerne, politiekantoor... ...en de um, werf van de gemeente. Van oud tot jong, nou, u zit er precies tussenin met de 44... ...ze zijn er absoluut niet mee bezig. Waarom is dat? Mijn gevoel zegt een beetje dat de, de laatste jaren zoveel veranderd is... ...en met name de, de leeftijd continu omhoog getrokken wordt... Dat begon met 40 dienstjaren. 57, 58 jaar, 60, 62. Uh, je fut opbouw, wat, wat dan wegvalt. Ja, ik denk dat het idee een beetje berust van, van ja, wat we ook doen, het verandert continu. En de berusting van ja, wat heeft het nog voor zin. Ja, nu gaat het dan om uh, in 2020 tot de 66, 2025 tot de 67. Er wordt wel gesproken voor mensen in de bouw om dat een beetje aan te passen, omdat het te zwaar is. Maar die berusting, ja, dat, lijkt me, uh, dat, dat moet je dan niet alleen merken bij dit soort discussies. Maar in zijn geheel dan is het een beetje een ingedutte zooi. Ja, het is natuurlijk een heel raar idee dat de overheid uh, van één kant stimuleren wil om de oudere werknemer te beschermen. En van de andere leef, uh, kant de leeftijd aan trekken naar 66, 66, 67 jaar. Terwijl iedereen in de bouw wel weet van, dat het praktisch niet vol is tot, tot, uh, tot die leeftijd. En dan is uiteindelijk het idee, het zal wel goed komen. Ja, daar, daar komt de berusting in. En, en zo niet, we zien dan wel. Dat, dat, uh, dat is een beetje de beleving wat overal in de bouw denk ik wel. Om Op zomaar een toeterende luisteraar voorbij. Ja, ja. Ja. Nou, nog 43 jaar. Nee, 23 jaar. Ja, ik ga voor. Sterkte. Dank u. Joris van de Kerkhof op de bouwplaats. Vanochtend en later vandaag natuurlijk de uitkomst van die referenda van Apvacabo FNV en FNV Bouw. En Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Uh, naar ons, de collega's van de KROS en Kokkeman, welkom. Wat heb je juist? Dankjewel, Dag Lara. Goedemorgen. Stadswachten en andere toezichthouders uh, mogen worden uitgerust met handboeien en wapenstok. Zo krijgen ze namelijk meer gezag, zegt de PvdA-Kamerlid Ahmed Markoes. En vanochtend in het nieuws, ook bij jullie al in de uitzending, dat de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Broeren toch eh, in de cel zijn straf in Duitsland moet uitzitten. Eerder mocht hij in een verzorgingshuis blijven. En hier leidt intussen de discussie op om levenslang gestraften eerder vrij te laten. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van nou precies half tien. Evo, goedemorgen. Radio 1, het nos journaal. Oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren wordt nog dit jaar overgebracht naar een strafinrichting. De 89-jarige ex-SS'er werd vorig jaar in Aken veroordeeld tot levenslang voor de moord op drie Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn gezondheid mocht hij voorlopig in zijn verzorgingshuis in Duitsland blijven. Maar als de Duitse justitie een geschikte gevangenis- of gevangenisziekenhuisvorm gevonden, heeft gevonden, wordt hij meteen, meteen opgesloten.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 Zes miljoen mensen in het zuidwesten van de VS en in Mexico zitten zonder stroom. In San Diego en andere grote steden ligt het openbare leven zo goed als stil. Een groot probleem is de uitval van koelkasten en airconditioningapparaten. In het gebied lopen de temperaturen momenteel op tot 46 graden Celsius. <coughs> en ook in Nederland is er een stroomstoring. Op Goeree-Overvlakke zitten sinds vijf uur vanochtend zo'n 2000 huishoudens zonder stroom. En dat komt mogelijk door de zware regenval van de afgelopen dagen. Waardoor kabels zijn aangetast. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB nou, Verkeersinformatie. Korte files nog op de A9. Ook maar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Diemen en knooppunt Amstel. Ook daar 2 kilometer. En op de A12 van Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Waterberg, 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1. Nederland. Sven Kokkelman. Stadswacht met handboeien en wapenstok moet kunnen, vindt de Partij van de Arbeid. 300 miljoen Chinese boeren trekken naar de stad. Pleidooi van deskundige behandel, levenslang gestrafte, menselijker... en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Des Boelens is vanochtend in Haarlem. Een schreeuwtekort tekort aan goed geschoold personeel in de ambachtelijke sector. Ik kijk wat dat doet met een zeilmakerij in Haarlem. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Toezichthouders moeten rechtstreeks onder het gezag van de burgemeester komen... en moeten in sommige gevallen uitgerust worden met handboeien en een wapenstok... zegt Ahmed Marcouch, die is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Zoals u weet. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom moeten die toezichthouders ineens worden voorzien van handboeien en wapenstok? Nou, omdat je ziet dat uh, heel veel buurten en wijken in, uh, in Nederland uh, getijsterd worden door criminaliteit. En, en wat je ziet is dat gemeentebesturen vaak uh, toezichthouders inzetten die wel een uniform aan hebben, maar eigenlijk niks kunnen. Geen bevoegdheden hebben, geen duidelijke taakstelling. En dat moet anders. Uh, de burger moet erop kunnen rekenen dat er als een handhaver een toezichthouder in een wijk rondloopt, dat hij ook wat kan. Dus dat hij ook uh, kan optreden, uh, bekeuringen kan uitschrijven en eventueel uh, aanhoudingen kan verrichten. Ja, geeft u ze dan meteen een vuurwapen mee. Nee, dat is niet nodig. Het is niet de bedoeling dat ze de plaats innemen van de politie. Maar wel uh, daadkrachtig optreden tegen al die andere zaken die uh, ja, een wijk uh, kunnen, uh, ja, kunnen teisteren. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, ja, scooters op de stoep, uh, fietsers op het plein, uh, foutparkeerders, hondenpoep, uh, overlast van, uh, van jeugd, uh, dat soort zaken. Maar wat moet je met handboeien en een wapenstok om hondenpoep te bestrijden? Nee, kijk waar het om gaat is dat je dus ook uh, gezag uitstraalt. En dat je dus ook degene die niet willen luisteren, dat je daar ook tegen kunt optreden. En tegelijkertijd moet je natuurlijk de politie handhaven. Uh, die kan dan uh, ja, uh, tijd besteden aan aangiften die op dit moment op de plank liggen. Van straatroven, uh, overvallen, zedendelicten, uh, et cetera. Ja. Maar goed, uh, tegenwoordig komt uh, geweld op straat ook jegens het gezag, zal ik maar zeggen, steeds vaker voor. En dan sta je daar met je wapenstok. Nee, maar daarom moet je dus ook goed getrainde, fysiek, mentaal, uh, goed getrainde mensen aan, uh, die, uh, uh, ...die goed getraind zijn en die dus ook uh, tegen dergelijke uh, huftigheid en geweld tegen uh, ja, toezichthouders en handhavers kunnen optreden. Ja, maar kan je, nogmaals, kan je dat met een uh, wapenstok doen? Is dat voldoende dan om dat gezag nee, maar, ook uh, uit te staan? Ja, nee, het gaat natuurlijk niet om de wapenstok. Het gaat natuurlijk wel om uh, de persoon... Die je inzet in zo'n wijk. Dus als je veiligheid serieus neemt, dan zeg ik, dan nou moet je geen placebos inzetten, want die veiligheid is een reële probleem. Dan moet je dus ook reële instrumenten inzetten. En dat ja. begint natuurlijk bij de goede personen aan te nemen die in staat zijn om dat toezicht en handhaving te doen. Ja, daar nou, je bij, gereedschappen bij. En de wapenstroom is maar een gereedschap. Maar ja. Het gaat uiteindelijk om de mens die daar rondloopt. Ja. Nu heeft u gisteren overleg gehad met minister Opstelte van Veiligheid over deze kwestie. Wat is daar uitgekomen? Nou, wat hij mij toegezegd heeft, is dat hij dat wel ziet zitten. En dat hij daar naar zal kijken. En dat hij de Kamer binnenkort zal informeren over, nou ja, over zijn plannen, hoe hij dit vond. Maar hij heeft geen toezegging gedaan. Ja, wel. Hij heeft een toezichting gedaan en naar te kijken. Dus hij heeft er wel orde naar. Hij vindt ook dat het beter moet. Uh, maar ik, ik moet nog, uh, nog zien uh, hoe ver die gaat. Uh, wat ons betreft is uh, straks ieder toezichthouder en handhaver die in de openbare ruimte loopt, ja. Uh, is, is, is uh, ja is is ook bevoegd op te treden. Dus niet ja. alleen maar voor de schijn. In uniform, maar ook daadkrachtig met bevoegdheden. en goed getraind ja. om te doen wat hij moet doen. Goed. Nou is het ook zo dat steeds meer gemeenten gebruik maken van particuliere beveiligingsbedrijven. om die toezichthouders, zeg maar die stadswachten, te leveren. Vindt u dat een wenselijke ontwikkeling? ja, Kijk, uh, natuurlijk, die hebben ook een functie, maar als het gaat om uh, de overheidstaak, dan vind ik dat uh, de burgemeester bijvoorbeeld in dit geval er direct verantwoordelijkheid voor uh, moet dragen. Want uh, wat je ziet is dat, ja, we hebben wijken waar uh, homos worden verdreven, we hebben wijken waar mensen niet meer uh, op straat durven te komen, waar uh, de etters uh, de dienst uitmaken in de wijken. Ja. Nou, dat moet anders en dat is toch een verantwoordelijkheid van de overheid om te regelen ja. dat dat goed gebeurt. Het antwoord op mijn vraag is dus nee, dat vind ik geen wenselijke ontwikkeling. Uh, niet die, wat mij betreft, in die openbare ruimte. Nee, maar goed, dat zijn wel. Dus uh, die stadswachten, die worden voor een deel door die be particuliere beveiligingsbedrijven geleverd. Krijgen die dan ook, uh, laten we zeggen, een aanhoudingsbevoegdheid uh, uh, en uh, handboeien en een wapenstok op zak? Ja, ik, ik kan als situaties waarin die particulieren zeg maar, uh, gedetacheerd worden bij de gemeente. Maar die verantwoordelijkheid moet wel bij de overheid blijven. Ik vind uh, dat geweldsmonopolie, dat hoort gewoon bij de overheid. Ja, maar eigenlijk zegt u dan met zoveel woorden, de gemeentepolitie moet terug. Nou ja, kijk, de, de, de, de, de, politie, de, de politie is de politie. En, en, uh, en tussen uh, ja, de politie en, en al die uh, dingen die er ook in, in die wijk gebeuren... waar de politie niet En toen was de verbinding even dus verbinden. Inzetten. Dus ja. Het is een, een sterke aanvulling op uh, wat de politie doet aan kan. kant. Ja, goed. Ik heb het uw antwoord niet helemaal meegekregen. U zit in een trein en er, viel ergens een, er ging ergens een zwart gat. En dat is nu definitief het geval. Nou ja, het punt was wel duidelijk van Ahmed Marcouch... Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. De vraag van vandaag. Elke dag stellen u een vraag bij een nieuwsgebeurtenis... Uh, althans de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis... die u niet bijzonder interesseert. Steeds meer werknemers worden tijdens hun werk blootgesteld aan nanodeeltjes... blijkt uit onderzoek van TNO. Het is niet bekend of het inademen van die nanodeeltjes slecht is voor je gezondheid. Maar hoe weet je nou in welke artikelen die nanodeeltjes zitten en in welke niet? Erik Tielmans van TNO heeft het antwoord. Om rechtstreeks af te leiden of er uh, nano uh, deeltjes in het product zitten, is soms mogelijk. Als het in het veiligheidsvoorschrift uh, zit of als het op het etiket staat aangegeven. Maar in een aantal gevallen is dat echt wel heel moeilijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan uh, bepaalde sprays voor uh, schoenen waterafstotend te maken. U kunt denken aan uh, bepaalde uh, krasbestendige verven, uh, coatings die, uh, die algegroei tegengaan. Uh, u moet denken aan uh, nanodeeltjes die in banden verwerkt worden om ze meer duurzaam uh, te maken. Het zit in sommige hele specifieke hoge sterkte, betonsoorten. Dus het is een redelijk breed spectrum aan, uh, aan producten uh, waar je dit soort deeltjes uh, zou tegen kunnen komen. Uh, en wij denken dat in, in de komende jaren het, het aantal uh, van dit soort toepassingen uh, toe zal nemen. Maar het is dus een, in een aantal gevallen nog een behoorlijke uitdaging om precies vast te stellen waar de blootstelling plaatsvindt en waar niet. Al dus Erik Tielmans van TNO. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Haarlem. Terug naar Thijs Ambachtelijk werk in een uh, loods in Haarlem. Bij uh, zeilboot, of bootzeil moet ik zeggen, hier worden zeilen gemaakt ambachtelijk werk en achter de Nijmachine zit Jozef Weirauch, Duitser. Je bent afgestudeerd economie, je studeert nog rechten, maar je zit hier het simpele, het simpele handwerk te doen. Nou, simpel zou ik niet zeggen. Daar is wel een beetje vakmanschap vereist, maar het is wel leuk werken, inderdaad, ja. Dat klopt, ja. Maar ja, met je opleiding zou je toch verwachten dat je iets anders zou doen? Ja, nu is het zo, als u de hele dag aan het lezen bent, dan is het toch wel even prettig om, om, om toch weer iets met de handen te doen. En juist met zo'n mooie naaimachine, mooie apparaat deze, die helemaal technisch is. En we hebben ook wel draaitjes waar je iets kan verstellen en spelen mee. Dat is zo'n mooie hobby toch? Ja, is het een technisch vak? Dat is heel technisch vak, ja. Je moet altijd twee stapjes vooruit denken. Als je een omslag maakt van een, een dekzeil... dat er geen waterdruppel doorheen kan... dan moet je altijd twee stapjes vooruit denken... voordat je begint te naaien. Als één keer is gestikt, is gestikt dan zit het, het klaar. Ik loop even naar Michiel Stokman. Die is van uh, Bootseil. Ja, we zijn hier omdat uh, ja, het een groot probleem is op dit moment... als het gaat om ambachtelijk goed geschoold personeel. Dat is niet meer te vinden. Nee, wij kunnen dat niet vinden. Wij zijn... Uh... Een officieel leerbedrijf zonder leerlingen. En, uh, ja, wij, wij, wij produceren ongeveer, uh, verkopen ongeveer 2000 zeilen per jaar. Nou, we zijn een van de grotere zeilmakers. Alleen uh, het werk moeten wij eigenlijk uitbesteden. Uh, of zelf doen, hè, zoals Jozef uh, dat doet. Uh, zelf aanleren. Uh, of uitbesteden aan, uh, aan Roemenië. Ja, maar kun, je, kun je het werk nog aan? Want ik zie hier in de schappen van alles liggen wat nog weggewerkt moet worden. Wij hebben nu een zieke zeilmaker en dat is een probleem. Wij, dan blijft het wachten. En dat betekent dat het inderdaad nijpend is. Wij moeten veel werk, werk afzeggen. Ja. nu uh, zou Boris van der Ham van D66 Tweede Kamer, die zou je zijn, maar die zit vast in het verkeer in Amsterdam. Ik heb hem toch even gesproken en hij zei, ja, wij pleiten er eigenlijk voor om ja, weer een meestertitel in te voeren voor ambachtelijk werk. Voor de slager, de timmerman, de elektrotechnicus en ook de zeilmaker. Is dat een goed plan? Ik vind dat een heel goed plan van Boris. Ik, uh, wij zouden heel graag een, bijvoorbeeld een, een, uh, hier in de zaak een uh, gepensioneerde zeilmaker willen hebben die een aantal uh, jongeren uh, stap voor stap uh, opleidt. En zou eigenlijk een, een meestergezelfunctie creëren. Dat zou voor ons heel veel continuïteit bieden. Ja, want je zou dus mensen gewoon aan het werk kunnen krijgen hier? Ja, veel. Heel veel. Er is, ik, wij kunnen geen zeilmakers die te weinig werk hebben. Wij eigenlijk, kennen eigenlijk alleen maar zeilmakers die, uh, die, die uh, wachttijden hebben van vier maanden, van vijf maanden. Dus dat betekent dat als het mooi weer is in mei, dan zeg ik goh, nou, even een nieuw zeiltje op mijn boot. Een mooie, mooie kuipteentje, dan kom je bij bootzeil. Nou, dan kunnen wij doordat we in China werken direct leveren. Maar als we iets anders willen, een aanpassing, dan wordt het al augustus. Ja. Nu uh, is het zo dat uh, je op het punt staat om de hele handel maar te verkassen naar China... Of naar Roemenen, ja. Dat gaat dus ten koste van de werkgelegenheid hier in Nederland. Uh, ja en nee. Uh, wij zijn bezig met, inderdaad, met 3D CAD-CAM-systemen om alles in te scannen en daar te laten produceren en weer terug te sturen. Dat gaat sowieso gebeuren. Alleen in het beginproces van een ontwerp, uh, dat duurt ongeveer drie jaar, het hele ontwikkelwerk, daar hebben we vakmanschap nodig. En aan het eindproces, het contact met de klant, uh, het afstellen van de, uh, de laatste wens van de klant, eigenlijk de 10% uh, laatste werkzaamheden, daar zit dat vakmanschap. Uh, en dat is eigenlijk ook waar Nederlandse is zou moeten zijn. Uh, begin de kennis. En aan het einde die klantcontact en precies die wensen. En de rest dat besteden we dan wel uit aan uh, lage landen. We gaan nog even naar Jozef Weiraug. Uh, Wat ben je dan nou precies aan het maken? Nou, ik heb nu een, een van onze mooie doekjes genomen. Dat wordt straks een prototype voor, voor een solarbedrijven zonnepaneel... die dan op die dekzeil komt. En daarvoor moeten we dus zorgen dat als die zolaarpaneel daarop zit... dat het helemaal waterdicht is. De klant wil graag een innovatief product hebben ja. met, een, met een toepassing. En die moet wel kloppen. Als die kapot gaat na twee, drie dagen is ook niet goed. Ja? Kom je ooit als afgestudeerd econoom en aankomend afgestudeerd rechter... achter deze machine vandaan? Nou... Ik hoop het nooit, ik hoop het nooit. Maar dat is ook de juiste mooie pootzaaier, omdat u dus alles kan doen. En dat is echt heel leuk. En dat heeft u nergens aan Succes. Dank je wel. Bijdrage was dat van Thijs Boelens. Straks steden rukken op in China, want Chinese boeren trekken massaal naar de stad. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1998. Het was alsof de, de hemel uit elkaar barstte. Ik, ik heb de nooit van mijn Leven zo'n zo zo zo geweld van natuur gezien. Deze dag, op 9 september 1998, wordt Deventer getroffen door een windhoos. De storm trekt een spoor van vernieling door de stad, gelukkig alleen materiële schade. Deventeraar Evert Bosman woont op dat moment in het centrum van de Stad en ziet met eigen ogen wat voor ravage de windhoos aanricht. Ik uh, was uh, niet thuis. Ik was uh, mijn zoon, die aan het honkballen was, uh, aan het ophalen, gewaarschuwd door... Uh... Ja, door slechte berichten over het weer, dat, dat, dat dreigde een naderend onweer. Dus ik uh, met de auto naar het uh, hongerveld gereden, hem opgehaald en uh, teruggegaan naar huis. En <laughs> dat, was heel, dat was eigenlijk heel merkwaardig. We hebben voor ons huis we hebben een paar middel meer van meer vaste parkeerplaatsen. En uh, ik zag dat op mijn parkeerplaats een andere manier uh, zijn auto had uh, neergezet. Dus ik was noodgedwongen moest ik mijn auto ergens anders zetten. Nou, we waren binnen en we waren nog niet binnen of de hel brak los. En het donderde en het regende en het stormde. En het merkwaardige was dat uh, een van de eerste dingen die gebeurde, was dat een boom voor ons huis omviel. En op, de auto van die meneer, van de, op die auto van die meneer viel, die hem daar neer had gezet op mijn plaats. Ik vind het heel erg. Ik lach wel, maar ik vind die echt leuk hoor. Uh, ja, ik ben de eigenaar van een van die auto's. Uh, het is heel snel gebeurd hier. Het was een fractie van een seconde. Ging gingen de boombaan het raam dicht doen. En de boombaan was er over en uit. Ja, op een gegeven moment stond ik heel stom eigenlijk voor het raam te kijken. En je zag het water zag je werkelijk in stromen, in stromen langs, langs de ramen uh, vallen... En ik keek en, en, en totdat een bijstering zag ik aan de overkant van de straat, dat was de Singel dus, daar is, het, uh, dat is een heel mooi groot oud plantsoen. En ik zag in één keer uh, ja, bomen die vielen om. En, en ik zag nog een keer een boom die viel om en, en er viel nog een boom om. En op de straat zag je langzamerhand het helemaal groen worden, want die lag vol met... De storm veroorzaakte miljoenen gulden schade. en een enorme ravage. 300 huizen hebben stormschade gehad. Daken werden van huizen en kantoren afgeblazen. Ja, ik weet het nog, ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik zag op een gegeven moment. zag je een dakkapel langs het huis scheren. Dat, die was, was losgeraakt. Chaos, chaos alom. Nou, dat heeft niet eens zo lang geduurd. Ik denk tussen de vijf en tien minuten. En toen trok uh, die windhoos toch verder. En het werd, uh, het werd rustig weer en de, de, de, de, de stroom ging liggen. En heel voorzichtig uh, gingen we naar buiten kijken. Toen zouden we toch die Er waren een paar honderd echt even oude vark, even oude bomen... die waren uh, ja, als luciferhoutjes afgeknapt. Het was volledig vernield, zou je kunnen zeggen. Nou, ik kan je niet voorstellen wat dat voor indruk uh, dat uh, overmaakte. Het, het, het geeft je wel een soort bewustzijn van... Wie je bent en, en uh, wat voor krachten er om je heen spelen. En dat maakt je, ik denk dat je dat wat bescheidener maakt. Dit is iets dat is zo groot en is zo moeilijk te omvatten. Dat moet je, ja, dat, dat nee, dat doet wel Ja, Dat, kan, dat, dat, dat heeft hem wel wat bescheidener gemaakt. De Windhoos in Deventer deze dag in 1998. Houteramol, de maïs. Het is uh, bijna acht minuten voor tien, dames en heren. De komende twintig jaar trekken volgens de Chinese overheid... ongeveer 300 miljoen Chinese boeren naar de stad... op zoek naar werk en een beter bestaan. Over de gevolgen van deze massale migratie, schreef Michiel Hulshoff... correspondent voor China, samen met architect Daan Roggeveen het boek... How the city moved to Mr. Sun. Uh, goedemorgen, Michiel Hulshoff. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat, dat klinkt als uh, idioot hoge. Aantallen, 300 miljoen boeren die naar de stad komen. Nou weet ik dat er Chinese steden zijn van 6, 7 miljoen inwoners... waar wij hier überhaupt eh, nog nooit van hebben gehoord. Maar 300 miljoen in één keer. Hoe gaan ze dat in godsnaam doen? Nou ja, hard bouwen. Kijk, wij waren even gefascineerd door die aantallen. En, en door, die, door die steden die soms 6, 7, 10, 20, zelfs 30 miljoen inwoners hebben. Ja. En, en die hier in Europa gewoon totaal niet bekend zijn. Dus ik... Toen ik 2,5 jaar geleden uh, architect Daan Roggeveen tegenkwam... en wij alle twee daar een fascinatie voor bleken te hebben... Ja. Ja, toen zijn we daar gewoon heen gegaan. En we hebben de afgelopen 2,5 jaar 16 van dat soort uh, megasteden bezocht. Ja. Um, en wat je dan ziet is, is gigantische uh, bouwplaatsen. En uh, het worden overal worden daar uh, flats en uh, wolkenkrabbers uit de, uit de grond gestampt. Ja, de vraag is... Wat gaan die boeren daar doen? Ik bedoel dat ze er een huis kunnen vinden... omdat ze daar uh, uh, flatgebouwen uit de grond stampen. Kan ik me iets bij voorstellen, maar wat gaan ze doen? Nou ja, die flats bouwen, bijvoorbeeld. Dus, dus een, een groot deel, ongeveer een derde van de, van de boeren... die naar de stad trekt, die, uh, die werkt in de bouw. Uh, een ander derde gaat werken in restaurants, in, uh, in hotels. Ja, en dan heb je natuurlijk nog mensen... die gewoon zelf een eigen bedrijfje beginnen. En ja. uh, de Chinese Dream proberen te verwezenlijken. En wie zorgt er dan voor het eten? Want die boeren die verbouwen eten. Ja, maar uh, kijk, in China uh, woonden tot uh, 30 jaar geleden 80% van de mensen op het platteland. En dat is, dat is gigantisch veel. Dat, ja. dat was nog uit de communistische tijd. En dat is, veel te, ja, de, dat is een hoeveelheid die je helemaal niet nodig hebt om uh, um, um eten te verbouwen. Nee, met andere woorden... Schaalvergroting, uh, landbouw. Voilà, ze kunnen makkelijk naar de stad toe. De vraag is dus, um, als die allemaal naar de stad toe gaan. De Chinese industrie groeit nu weer, hè? nieuws van vandaag, met 13,5%. De, de, de, de industrie gaat heel erg goed, het consumentenvertrouwen is heel goed. De consumentenbesteding is tegen met 17%, procent. dat zijn de cijfers van vanochtend. Dus die economie zit in de lift, maar desalniettemin... hoe lang kunnen ze dat volhouden op deze manier daar? Ja, het, het, het kan nog wel even doorgaan, want um, uh, China is nog steeds, als je kijkt naar het gemiddelde inkomen, een, een, een land wat uh, voor een groot deel bestaat uit mensen die, die, die voor een dollar a day uh, rondkomen. Dus er zijn nog genoeg arbeidskrachten, er kan nog genoeg geproduceerd worden daar tegen goedkope prijzen. Ja. Um, dus dat, dat kan nog best even doorgaan. Het boek heet How the City Moved to Mr. Sun. Wie is Mr. Sun? Nou, Mr. Sun is een uh, man, een boer die, van 65... Uh, die um, in een dorpje woonde, vlakbij een van die megasteden. En uh, hij, uh, uh, zonder ooit een millimeter uh, te verhuizen... Uh, slokte de stad eigenlijk langzaam zijn, uh, zijn um, uh, dorp op... en pakte zijn land af en hij kreeg daarvoor compensatie. En van dat geld heeft hij zelf een appartementencomplex gebouwd. En dat is iets wat, wat je overal in China ziet. Van die boeren die hun land kwijt zijn... en dan zelf een appartementencomplex bouwen, dat ze dan gaan verhuren. En het grappige van deze minister Sam was... dat hij op het dak van dat appartementencomplex een akker had aangelegd... en daar nog steeds doorging met het uh, verbouwen van... Uh, van Stoïcijns, ik ben boer, ik blijf boer, dan maar op het dak van een flat. Precies. Ja, en uh, nou ja, het, het, het uh, einde van het verhaal is een beetje terug omdat uh, wat je ziet als die steden dan nog verder doorgroeien... en in zijn geval gebeurde dat dan besluit de overheid dat die zelfgebouwde appartementen... Uh, toch niet zo uh, goed eruit zien. Ja. En dan gunnen ze het aan een grote projectontwikkelaar. En die bouwt daar dan een mega shopping mall. Het boek is ook een soort van reisverslag. Je bent op verschillende bouwterreinen geweest daar. Um, rijken ontmoet, om te kijken hoe die leven. Armen ontmoet, wat is je het meest bijgebleven eigenlijk? Nou ja, die rijken die je noemt, dat, dat was wel vrij bizar. Dus je hebt uh, daar gigantisch rijkdom. Mensen die, dat waren miljonairs, in een stad Changsha. Zes miljoen inwoners. Uh, die woonden op het uh, wooneiland klein venetië En uh, nou ja, als je, uh, al, toen we daar rondliepen, dan, dan zagen we allemaal Italiaanse villa's, uh, met een soort nagebouwd uh, renaissance paleis. Um, ja die mensen die gaan dan, uh, die, die wonen helemaal gated, dus uh, zwaar bewaakt. In een vrije tijd gaan ze golven op uh, golfbanen met caddies... die in van die Engelse pakjes rondlopen. Ja. Ja, en, en, en shoppen in, in de, de meest luxe uh, shoppingmalls, die, die luxe zijn dan je hier in Nederland ziet. En waar zijn die rijk van geworden, die mensen? Uh, vastgoed vaak. Ja, vastgoed. Kijk, die, die hele... Dus ik... laten we zeggen datgene wat in het Westen helemaal is misgegaan... namelijk die vastgoedmarkt en speculeren met huizen... en het hele bankwezen dat erbij betrokken is... de Chinezen gaan dezelfde weg op. Ja, dat is heel goed mogelijk. Ja, we hebben... Kijk, Ik ben met Daan ook in steden geweest die, die gloednieuw waren... maar helemaal leeg. En daar staan huizen voor misschien 1 miljoen mensen bij elkaar... Uh, die zijn wel allemaal verkocht als investering, maar daar woont bijna niemand. En, en dan, ja, dan ga je je toch afvragen van hoe lang kan dat uh, goed blijven gaan. Ja, zeker met die financiële crisis bij ons in het achterhoofd... is China, China dan ook niet in een hele grote bubble, zou ik maar zeggen. Ja, het zou kunnen. Er zijn mensen die zeggen dat het, uh, kan, dat het kan barsten. Andere mensen zeggen weer van niet. Uh, ik denk dat het een soort gemixt beeld gaat. In sommige delen van het land zal het zeker achteruit gaan. In sommige delen zal het niet gebeuren. Ja, Volgende maand ga je weer terug hè, naar uh, Shanghai, waar je woont. Ja, precies. Volgende week nog even. Volgende week dinsdag in de Stadsgouwburg in Amsterdam... Uh, organiseren wij een avond Exploding China over deze megasteden... met uh, experts uit China en Nederland. Uh, acht uur uh, aanstaande dinsdag. En uh, uh, daarna presenteren we het boek uh, in Londen. En dan, uh, daarna ga ik naar China om het in uh, Chengdu, een stad in West-China... en in Shanghai ook nog te doen. Juist, goed. U kunt het boek uh, dan uh, ook kopen, neem ik aan, hè? toch, in de winkel? Absoluut. How ja. the city moved to Master sun over de... Uh, the... Uh, boeren die massaal naar de steden komen in China... en over de ontwikkeling van de Chinese economie. Ik dank je zeer voor je komst. Straks, dames en heren, levenslang gestraften... moeten menselijker worden behandeld, vinden strafrechtdeskundigen. Nieuws uh, dat deze week kwam en vandaag werd bekend... dat de Duitsers broer boeren de oorlogsmisdadigen... alsnog willen vastzetten en dat staat dus haaks op het pleidooi in Nederland. Daarover gaat Goedemorgen Nederland het komende half uur... na de reclame in het journaal met Ewout de Jong. Tot zo